Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In twee buurten in Den Haag mogen de komende dagen geen groepen mensen bij elkaar komen. De burgemeester wil zo'n samenscholingsverbod na een steekpartij in een buurtwinkel vorige week. Een jongen van 15 raakte daarbij zwaar gewond. Een vrouw en drie minderjarigen zijn toen opgepakt. De Haagse gemeente noemt het verbod op groepen ingrijpend, maar ze denken dat er een grote kans is dat het anders opnieuw gewelddadig zal worden in de wijken. Er is meer bekend over het dodelijke karbietongeluk op Oudjaarsdag. Een man van 23 uit Diesen in Brabant kwam daarbij om het leven. Tientallen mensen zagen hoe het helemaal misging, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. Het ongeluk gebeurde hier in dit afgelegen weiland. Volgens een ooggetuige was een groepje al de hele middag aan het karbiet schieten toen het vreselijke ongeluk gebeurde. Zo'n veertig mensen hebben het ongeluk zien gebeuren en voor hen is slachtofferhulp geregeld. De impact in het kleine dorp is groot. Volgens de politie is een exploderend olievat de oorzaak van het ongeluk. Het vat ontplofte nog voordat een man het wilde aansteken. Ongeduldige fans van Flikken Maastricht kunnen volgende week donderdag hun agenda blokken. De jaarbeurs in Utrecht is dan de aflevering van het 17e seizoen te zien. De eerste. Fans die die dag niet kunnen moeten dan een maandje wachten. Half februari is de serie op tv te zien. En het is ruim een maand na de launch van de Netflix-docu over Harry en Meghan. En sindsdien heeft de Britse koninklijke familie volgens prins Harry... geen enkele poging gedaan om het goed te maken of uit te praten... Harry zegt in een interview dat hij heel graag de relatie met zijn vader en broer weer terug zou willen. "One of family, not an institution. If they feel as though it's better to keep us somehow as the villains, they've shown absolutely no willingness to reconcile. I would like to get my father back. I would like to have my brother back." Het interview wordt dit weekend helemaal uitgezonden bij ITV.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 heel veel vuurwerk in huis heeft gehaald. Ja, ja, precies. Loesje, die ken je wel, hè? Loesje. Loesje, ja, ja zeker. Ja, ja. De loesje heeft net drie uur geleden, een, vier uur geleden... Een, weer een nieuwe spreuken gelanceerd. En dan gaat uh, oudjaar. Tijdens het aftellen tel ik alles bij elkaar op. En uh, vanochtend hadden ze Loesje... Uh, kun je niet beter slechte voornemens maken... en je daar maar en je daar dan niet aan houden. Dus kun je niet beter slechte voornemens maken... en je daar dan niet aan houden? Dat vind ik ook wel een hele goeie. Nou, en dus heb jij nog goede voornemens? Nee, helemaal niet. Zou ik ook niet Ik ben al gestopt met roken... en drinken doe ik ook al bijna niet meer. Dus jongen, jongen, jongen. Ja, dan valt er eigenlijk niks meer... geen goede voornemens te maken natuurlijk. Dan heb je het lijstje wel afgewerkt... Dus helemaal goed. Uh, nou, en jij uh, ook niet, hè? Nee, ik heb of? nooit, nooit goede ik, ik heb altijd. Nou ja, vandaag hè? Ik ben ja, dus, andere nou, plek. Uh, ik, ik ben een andere werkplek. Ja, en, uh, omdat je dan minder goed zien. Uh, nou, dat, was, dat was een voornemen. En die voer ik dan ook gelijk uit. Weet je wel. Ik ga er <lacht> niet een week op zitten wachten. Dus, nee, uh, heel goed. Dus, jij uh, zei, uh, we beginnen in het nieuwe jaar ermee, hè? Dat zei je vorige week. Ja, dat zei ik vorige week. Maar dacht uh, nee hoor, toch uh, op oudejaars. Uh, precies, toch. gelijk. We <lacht> wachten op niemand en op niks. Nee, <lacht> nee. gelijk heb je. Nou, heel goed. Dit uur gaan we. We bellen met Randall Lawson en we hebben, uh, ik heb behoorlijk wat vragen voor hem klaar liggen. Uh, we hebben natuurlijk het beest van de week en de themadagen. Ja, de thema's uh, zijn weer terug. Ze zijn weer terug en dat allemaal uh, vanaf morgen hebben we natuurlijk weer een uh, behoorlijke lange lijst uh, klaar liggen.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 Laster, die regenbaai. Oh, oh, laster, laster, laster na die regenbaai. Oh, oh.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 Ben je, ja. Heb je er al veel binnen gehad, al die bollen uh? Ja, ja, wel, wel. Ja. Ik had vanmorgen heel, heel veel al gehaald en die zijn allemaal op. Dus, zo. Uh, kijk. Ja, dus, uh, ik, en ik ga vanavond ook geen al die meer. Dat kan ik je vertellen. Nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> nee maar, nee, maar uh, een van de slechte dingen van het uh, laatste dag van het jaar zijn al die bollen. Maar uh, uh, morgen uh, we gaan we uh, gewoon zondag weer de sportschool in. Ja, zo dus, is dat. Dus, is het is weer goed. Kijk, Zeker dan, weer naar de buurman. Even naar de buurman. Dan komt ja. het helemaal goed. Buurman goed. <laughs>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 Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, je weet het maar nooit of het zo'n actie is. Kan best, hè? Ja, kan best. Uh, ik weet niet of alleen of daar de politie weer blijven is. De vorige keer hebben ze dat ook gedaan. Ze ja. stonden er rijden, rijden tot ja. het in het dorp, geloof ik. En moesten ze het <laughs> aflasten, hè? Dan moest, moest, moest ja. gestopt worden uh, zelfs. Uh. Dus ik heb uh, geen idee wat voor actie het is. Ik, weet, ik vind het leuk dat die auto daar volgt. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar jij zegt, uh, Rendel dat je hem in Leipzig uh, nou, op de kop getikt hebt. Maar uh, ja. hoe kom je daar dan zo, uh, zo op? Ga je daar speciaal ergens naartoe, uh, naar een of or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 Weg. Dus die wagens komen bijna eigenlijk helemaal nooit te koop. En uh, toen kwam deze te koop en toen uh, was er eigenlijk gewoon één telefoontje en uh, een week later zijn we opgehalen. Zo, dat kan. <laughs> ja, en je gaat ja, er volgend ja. jaar ook nog weer mee racen. Nou, het probleem is: we hebben volgend jaar 100 jaar Slijtser draaien. Een heel groot evenement wat uh, uh, over twee weken gaat er uh, duren daar. Zo. Uh, want het is echt een heel beroemd circuitstraat uh, te gebeuren. En uh, daar is één weekend uh, is de mogelijkheid gekomen om demonstraties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 IndyCar raceauto formulewagen zit en hij was aan het meerijden, Rennel. Vertel het verhaal eens even. Ja, nou, ik moest het ook even uit Amerika vandaan halen. Je hebt een paar van die sites waar heel veel oude dingen zijn. Vroeger hadden ze natuurlijk nog niet geen windtunnels, maar niet zo extreem. En ze hadden natuurlijk niet al die datalodging en al die meetapparatuur op zo'n IndyCar en op een andere auto. Je praat hier echt, dit is 83, 84, geloof ik. En de rijder, Alan C. Jr.,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 Emerson Vittipaldi. Okay, oké, okay, oké, oké. Ja, okay. dat is uh, uit de tijd, ik denk dat die 72 was die foto. Dus, yeah. uh, twee, twee bussen, ja. Twee Brusseljaars groter. Ja, Emerson leeft natuurlijk toch.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 met Senna. Uh, dus uh, ik denk dat hij, uh, de, ik denk gewoon, uh, laat het zo zeggen, of een autosportlieft, of in ieder geval een sportliefhebber. Ja, ja. Dat is uh, natuurlijk uh, een beetje ook ambassadeur natuurlijk voor Brazilië zo moet zien. Dus ja. ik denk, bij een Braziliaanse kamp ja, dan was Pelein er ook wel. Hij ja. had ook een hoop dat kinderen, was... hè? Dus, uh, ja, die, dus die sport hoort hij ook uh, goed thuis. In. Ja, ja. Maar dat, hey, dat, hey, dat zijn alle Brazilianen, hè. Ja, oké. Okay. Uh, <laughs> uh, waar, waar die MC Vittipaldi, die heeft uh, ook nog een uh, kleine kooten waar je nu mee kart. En die is er ook in de 70. Oké, okay, zo. En die kijken op zijn 61 en 62, 62 ook nogal een kind hoor. Dus laat die Brazilianen maar schuiven. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> hey, dan naar D Dakar. Um, dat is, uh, heb je enig zicht op hoe de Fireman Dakar team het doet? En de coronelletjes? Nee, Ik heb uh, vandaag geen tijd. Ik heb het best druk gehad in de winkel. Ik heb nog geen Goed zo. Ik zag wel. Ik had even snel gekeken wat de, de broertjes Coronel deden. De, Want ze zijn vandaag hebben ze de proloog gehad. Oké. Okay. Uh, en morgen, morgen begint het uh, uh, natuurlijk pas allemaal. Ja, dat echt. is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 deze week gaan zeggen, jongens, hoe, hoe, hoe, wat gaat er gebeuren en hoe gaat het gebeuren? Ja, precies. De race is nooit in de eerste bocht gewonnen, hè? Nou, maar er is vaak in het dak er wel geweest dat in de proloog al mensen naar huis gingen. Dan oh ja? Heel snel. Heel beroemd voor het Eiffeltaar toen voor het Pichot kampioenschapsteam, zeg maar, het fabrieksteam die in de proloog toen in Spanje dat ding op zijn dak legde. denk, ja, die ben je goed bezig, vader. <laughs> <laughs> en dat, en dat, hij was toen de gedoodwerkte winnaar. Hè? Oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> Oh. Dus uh, uh, Dakar, uh, uh, vanaf het moment zeg maar, dat, uh, dat de stadsvlag uh, valt, is Dakar al gevaarlijk. Oké, uh, oké. Okay, okay. dan, dan kan er van alles gebeuren. Ja, ja, ja. ja, ja. Vooral ja. duidelijkheid, waar wordt hij ook alweer gereden? Uh, Saudi-Arabië nu. Voor oh ja, Saudi-Arabië. Saudi uh, die zitten in een andere zandbak, maar dat maakt niet ja, zoveel nee, uit. Nee, nee. Zand is <laughs> zand. hoewel. wel. Zand, is zand. Ja, er is wel een verschil tussen zandkorrels en zandkorrels. Ja, in, maar ey, dat is te technisch hoor. Oh, mij is oh, dat de, te technisch. Je zit... Je, je, je, je, je, je, je, je, uh, toch met zijn auto door het zand heen te crossen, zeg maar. Ja, maar ik ja, ja. Dat, Laat het zo zeggen. Ik denk dat het zand daar... Uh, anders is uh, als de zand van de Sahara... en ook anders als het zand op Zandvoort. Ja, dat nou, denk ik. ook. Nou, sterker nog, er zit verschil tussen het zand van Zandvoort en het zand van de, zeg maar, bij Drenthe en Heid, in Heidegebieden waar het ja, verstuivingen zijn. Dus, dus. Nou ja, brandweerotels ja. hebben daar toch wel last van. Dat is, dat is wel verschil. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, dat, het, het zou inderdaad kunnen, maar uh, voor mij blijft zand, zand. En dat we tussen meteen tenen zand, dus Zandvoort, heb ik wel een Ja, ja, precies. Nou, ja, ik ook. Ben ik ook klaar mee. Pak jij nog een laatste vraag, Rob? Nee, eigenlijk niet. Nee. nee. Nee, nee, nee. Hey, Rob, mam, stil, ja. jou. wat is er met jou gebeurd? Want je is, ik hoor tegenwoordig heel veel rustige muziek als je mij aan het bellen bent. Dus <g checks> ja, maar ik ben zelf een beetje rustiger geworden nu. <g taman whilst speaking> okay. ik, durf ik durf niet meer. Hij is een jaartje ouder geworden. Dus. Nee, nou nee ja, even, even een beetje aan Benno winnen. En dan krijgen we vanzelf natuurlijk allemaal yeah, yeah. nah, rustige I plaatjes. Ga ik, ik ga meer van jou op die manier. Kijk ja, want <lkst> ik heb nog heel veel mooie nummers klaarstaan hoor. Dus... Dat nou, komt helemaal goed. Ga lekker luisteren. Okay. Helemaal super. Hey, Rendel, goede jaarwisseling. En we spreken ja, ja. elkaar volgend jaar. Absoluut. Oké, okay, dankjewel. Okay, Oké, fijne he. jaarwisseling. Doei. Hoi, hoi. Dankjewel, Rendel. Hoi. Doei. Still rich with love. We never had to borrow, and baby, only we know. En na de Pit Report met Randall Lawson hoorde je Shalemar en Take It To The Bank. En dan moet je het geld heen brengen als je de 30 miljoen in de staatsloterij <laughs> wint uh, Benno. Ja zeker. Dan moet je even langs de bank uh, gaan ja, en uh, ja, ja. zeggen van uh, mag ik een uh, stortinkje doen? <laughs>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 in zo'n dierentehuis aan beesten. Nou, beest van de week. Oh, ik moet hem nog helemaal aanklikken. Dat is uh, even kijken. De laatste. Dat we wel een leuk hondje. Everest. Everest is een. Sta bijna, sta bijna, hond. Van bijna vier jaar oud.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 En ook nog een klein uh, anekdote. Hij ging uh, bij zijn vorige baas graag mee op de zitmaaier. En vond dat altijd leuker. Dus, <lacht> <lacht> Leuk is dat. Dan he? had hij in ieder geval een hele grote tuin uh, waarschijnlijk. Ja, nou had hele grote tuin. Dus uh, mocht je een zitmaaier hebben, dan is nee. deze... <lacht> en uh, ja, het is wel fijn als deze hond een, uh, graag snel een, uh, snelle, een uh, nieuwe plek krijgt. Want in de kennel ervaart hij veel stress. Jij en... ziet het ook meteen voor je, hè? die hond uh, ja. op die Sitmaier, uh, Ja, precies. Ik ook. Gezellig met z'n tweeën op de zitmaaien. Gezellig, en, ro roodje gras. En dan vier keer in vier hectare gras maaien. Dus, uh, dus nou, um, eens even kijken. gaan we het lijstje even af. Hè. Kan bij kinderen, had ik al gezegd. Kan bij honden, is onbekend. Hij kan niet bij katten, heeft geen speciale verzorging nodig. Is niet gecastreerd of gesteriliseerd. Staat ook niet bij of het een mannetje of een vrouwtje is. En, um, eens even. Kijken. Kan alleen thuis blijven. kan menen auto. Beheerst is zinnelijk, is waakzaam. Groter dan 50 centimeter en heeft weinig vachtverzorging nodig. Nou, en dat is onze Everest. En die zit in het dierenhuis aan de straat. Daar vind je hem. Een leuke dier van uh, deze week. Ik heb even gezien in een uh, live uh, uitvoering van de plaats. Ja, gezellig. En ditmaal heb ik uh, voor uh, eentje gekozen van uh, de groep uh, Toto. Ja, die kennen we allemaal wel. En een van de grootste hits van deze groep uh, Toto was Rosena. En hier draaien we nu de live-versie van op Oudjaarsdag. dag.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 Gaan houden uit 1981 in de speciale live-uitvoering. Nou, jij hebt ook nog dagen van, van, van de week waar ja, daar zeker. iets mee is. Ja, morgen in januari is het natuurlijk Nieuwjaarsdag, nieuwsduik. En maar het is ook een Bloody Mary dag. Dat is zo'n drankje, weet je wel. hebben wel eens gedronken, Bloody Mary? Bloody Mary, nee. Nee, nee ik ook niet. Vrij wat zit, zit daarin? Nou, heel de boel. Dus, uh, ik, ik zag het zo'n beetje voorbij komen. Ik heb een beetje wezen googelen, maar...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 richtte de beste man de dag van de ex op. Gewoon zomaar. En dat is voor ons natuurlijk een, uh, genoeg reden om daar even aandacht aan te besteden. Dus omdat er een, uh, een journalist van het NRC dacht... ik wil ook eens een dag oprichten, bleh, werd het de dag van de ex. Er zit verder helemaal niets achter. Uh, 4 januari woensdag is het Spaghetti-dag, dag en Wereldhypnosedag...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 Uh, 6 januari vrijdag is het uh, Drie Koningen en Internationale Dag voor Oorlogswezen. Nou, dat is het lijstje voor de komende week. Jeetje, mooi. Maar je hebt het over... Uh, eerst krijgen we dus uh, de Bloody Mary uh, dag, <coughs> ja. een drankje... en dan uh, krijgen we de maand dat we niks mogen drinken. Ja, Past dat een be beetje bij ja, elkaar? Ja, dat, uh, uh, dat, dat conflicteert bijna met elkaar, ja, zou je dat, denken. Ja, dat, dat zou je bijna wel denken. Ja, maar goed, er zijn dus ook een hoop mensen die denken... wat uh, uh, droogleggen in januari, helemaal niks. We gaan gewoon gezellig door.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 Together, get my book and voice he's dead because... Just art for Michelangelo to carve. He can't rewrite the egg of my fury heart. I'll wave on mountaintops in Paris, going to power my to turn. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head like Jesus said. er net te denken, hoeveel Bloody Mary... zat ze op toen ze dat nummer geschreven heeft? Ja, ja. ja, wie zal het zeggen? Misschien wel de tel kwijt. Ja. <laughs> je neef je kent tel, dat zou je bijna ja, willen ja, ja, zeggen. Ja, ja. Zit dat ook in de Bloody Mary? Eigen, geen idee eigenlijk. Zeg Rob, uh, ja. vanavond is natuurlijk weer uh, de conferentie. De conferentie, ja. ja hoe ja, zit het daarmee? Ja, ja, nou goed, denk ik. Je hebt keuze genoeg. En uh, Joep van het Hek die uh, heeft een column in het NRC. Net zoals waar ik het net over had bij de themadagen. En die vraagt zich af of hij, uh, dat hij uh, komt te overlijden. En um, waardoor, ja, niet omdat hij ziek is. Of, uh, maar omdat hij dus de afgelopen maand al drie keer... Een bijna aanrijding heeft gehad met een e-bike en uh, dat noemt hij dan eens als het ware een aanslag op zijn leven. Ja, nou, ik heb hmm. morgen een helmpje op. Dus, uh, uh, jij hebt morgen een helmpje op, ja, dat overlijf jij wel. Maar, uh, dus uh, ja, dat is een leuke column, kan iedereen lezen. Uh, Joep dus niet in een conferentie, maar wel in zijn column waar het uh, altijd wel weer geestig is. Um, ja, maar het is wel een puntje natuurlijk. Hè? Vanaf morgen dan moeten de snorfietsen en uh, snorscooters die 25 kilometer per uur mochten, ja. moeten allemaal help je de, nou een echte helm dragen ja ja, ja dus, dus die, uh, niet, uh, niet zo'n gewoon een fietshelm maar wel een integraal weten. helm hè liefst een integraal, liefst een integraal helm ja, ja. maar uh, met een jethelm mag je ook nog uh, de weg op Okay. En, uh, maar uh, ja, dan word je ingehaald door uh, e-bikes of uh, door uh, helemaal die fatbikes uh, nou, tegenwoordig. Die... Jeetje mineetje. Ja, Dat zijn ook die fietsen waar uh, Joep van het over Die Van move Boomers. Hij noemt ze zielige Van move boomers. Het is een epidemie. Dat is de titel is van zijn een... column. Nou, ja, nee. dat uh... Dus het is rond. De cirkel is rond. Ja, de, die zo'n fietsje kost uh, 2500 euro als Minimaal. De, de kale, kale uitvoering hebt. Ja. En uh, al die kids uh, zie je daar tegenwoordig lekker ja. op rondscheuren. En, dus, ja, bij een heemsteed helemaal, ja. Dat ja. maakt maak, maak allemaal niet uit, hè? Nee, nee, nee. Nou ja, Mag gelukkig hebben dan. wij de blues nog. Uh. Ja, precies. de blues. <laughs> gaan we even lekker naar luisteren. Ben nou, jij had het over iets. Dus Heerlijk, ja. Vandaar dat ik even op deze blues kwam. Carry more.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 Still got the blues for you.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 ZFM, dan jullie allemaal fijne dagen en een voorspoed.